Twee uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Minister Leers betreurt dat er een misverstand is ontstaan over zijn uitspraak over Mauro. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de ophef van het afgelopen weekend vervelend is voor alle betrokkenen. Dagblad Trouw schreef zaterdag dat de minister zei van plan te zijn om de jonge asielzoeker terug te sturen naar Angola als hij zijn opleiding heeft afgerond. Leer schrijft nu dat hij een vraag hierover inderdaad bevestigend heeft beantwoord, omdat een studievergunning altijd een tijdelijke duur heeft. Minister Rosenthal vindt dat verdachten in Suriname... die schuldig worden bevonden aan de decembermoorden... hun straf niet mogen ontlopen. De minister is bezorgd over de amnestiewet... die de Surinaamse regeringspartijen hebben voorgesteld. Volgens Rosenthal is die wet in strijd... met de internationale verplichtingen van het land. Strekking van het voorstel is dat alle betrokkenen... bij de decembermoorden in 1982... onder wie president Boutersen aan vervolging ontkomen... Het Surinaamse parlement praat vandaag opnieuw over de amnestiewet. Mogelijk wordt er vandaag over gestemd. Roosentaal heeft de Surinaamse regering laten weten dat het land zijn internationale plicht moet nakomen om schendingen van mensenrechten op te sporen en de daders te berechten. De minister schrijft dat als de verdachten schuldig worden geacht, zij dus hun straf niet mogen ontlopen. De instorting van een in aanbouw zijnde woontoren in Rotterdam in 2010 kwam doordat een stijgersysteem verkeerd was opgebouwd. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De bouw van de woontoren, de B-Tower, was in oktober 2010 gevorderd tot de derde verdieping toen het pand instortte. Dat gebeurde nadat er beton was gestort voor de vloer van de etage. Van de ondersteuningsconstructie ontbraken 55 van de 59 dwarsverbindingen, zegt de onderzoeksraad. De vloer viel 11 meter lager op de onderliggende verdieping. Vijf bouwvakkers raakten daarbij zwaar gewond. De betrokken partijen hadden geen gezamenlijke veiligheidsaanpak... en waren daar geen duidelijke afspraken over gemaakt... zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het rapport gaat niet alleen over het incident in Rotterdam. Het is zeker niet de eerste keer dat het misgaat in de bouw. Ieder jaar wel één of meerdere keren. De raad komt tot de conclusie dat er in de bouw... onvoldoende veiligheidsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel is... De onderzoeksraad roept de sector op om nu echt verbeteringen door te voeren. En dat was Henrik Willemhofs vanuit Rotterdam. Het dodental van een grote brand vannacht in een pand in Moskou... is opgelopen naar 17. De slachtoffers waren marktkooplieden... uit de voormalige Sovjet-republieken Tajikistan, Kirgizië en Oezbekistan. Ze woonden volgens Russische media onder erbarmelijke omstandigheden... in een oud gebouw zonder nooduitgangen. De brand kon na een paar uur worden geblust. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is. De site van Google Art Project is uitgebreid met 151 nieuwe kunstinstellingen uit 40 landen. In het project zijn foto's opgenomen van museumcollecties. Ook Nederlandse musea doen mee. Voortaan zijn ook de correcties van het kröller Museum, het gemeentemuseum Den Haag, het museum Boijmans van Beuningen en het interieur van het Koninklijk Paleis in Amsterdam online te bekijken. De museumzalen zijn met een panoramaview van 360 graden te bekijken. Ook wordt er achtergrondinformatie over de werken gegeven. Eerder sloten het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum zich al aan bij het Google Art Project. Het weer in het noorden bewolkt, kans op wat regen. In de rest van het land blijft het droog en geregeld schijnt de zon. Temperatuur 10 graden in het noorden tot 14 in het zuidoosten. Mooi gebewolkt en regen. Geven aan een goed doel hoeft niet te stoppen als u er niet meer bent. Ook na uw overlijden kunt u bijdragen aan een betere wereld. Wat wilt u doorgeven? Bespreek het.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 Dit is Radio 1. EO, Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutuke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Omdat wij als samenleving nationale verzoening willen nastreven, moet er stond na de amnestieverlening bij wet een breed samengestelde waarheids- en verzoeningscommissie in het leven worden geroepen. U gaat geen verzoening hebben als u hier met meerderheid een wet drukt door mensen hun keel. Kathleen Verrier, u bent Kamerlid voor TDA CDA en uh, Surinaamse. Toen de partij van Boutersen twee jaar geleden won... heeft u hem hier in de uitzending uh, nog gefeliciteerd, die partij. Ja, het parlement van Suriname is net uh, verder gegaan met het debat over uh, de amnestiewet. Feliciteert u hen ook als die wet aangenomen wordt? Uh, nee, en laat ik uh, even heel duidelijk zijn... Ik heb niet Bouters gefeliciteerd, ik heb de partij gefeliciteerd. En dat is een goed gebruik onder politici. Als jij verkiezingen wint, als jij een goede campagne gevoerd hebt, dan feliciteer je mensen daarmee. Ongeacht of je er nu blij mee bent of niet. Duidelijk. dat is meteen helemaal duidelijk. We hebben een wereldkampioen aan tafel, maar wel een ontroonde surfer Dorian van Rijsselbergen. Ik heb begrepen dat jij op het vorige WK een hanenkam had, klopt dat? <laughs> ja, inderdaad. Dat is, dat is alweer een tijdje terug. En waarom was dat? Dat was... Uh, ja, elke uh, elk WK krijg ik een beetje, word ik een beetje gek in de bol... en dan wil ik een, uh, ja, een andere kapsel. En weet je al wat je met de Olympische Spelen gaat doen? Misschien wel alles eraf. Helemaal kaal? Ja, maar en... dat weet ik nog niet zeker. <coughs> Oké. Okay. Pieter Bot, ook de gast. Boek geschreven over de rouwverwerking na de dood van uw vrouw. Ja, de meeste boeken over rouwverwerking die worden geschreven door vrouwen. Kon u daar wat mee met die boeken? Nee. Dat waren niet mijn boeken. Want? Nee, ik vond ze vaak te klagerig. En u wilde niet klagen? Uh, wel een beetje, maar je moet ook de hoop en de vernieuwing en de verandering durven zien. Historicus mij er groot nieuws in geschiedenisland. Want de laatste woorden van Willem van Oranje blijken helemaal niet zijn laatste woorden te zijn geweest. Zo meldde het televisieprogramma Blauw Bloed afgelopen zaterdag. Was, is er inderdaad een grote opschudding in, in het land van de historici? Nou, er wordt wel over nagedacht, want het is natuurlijk wel geestig... dat die beroemde woorden, mon dieu, mon dieu, pitié de moi... et de ton pauvre peuple, alsof die gezegd zouden Even vertalen, zijn. Ja, en dat zeiden, om oh, mijn God, heb medelijden met mij en met uw arme volk. Ja, uh, ja dat is het, is het. Of die woorden nou gezegd zijn of niet, het geeft wel te denken. Want laatste woorden, die gaan altijd een eigen leven leiden. En hier ook, wie was hierbij... Baltus en Gerard was erbij, maar die zal het niet gezegd hebben. De artsen hebben later een rapport geschreven. Waren de artsen er goed bij? Of hoe is het gegaan? Maar ik vind het wel leuk dat het nu zo gaat... omdat Willem van Oranje komt daar dan weer opnieuw in de belangstelling. En dat kan niet genoeg gebeuren. <laughs> Onze okay. dichter bij de dag is vandaag Karel Wasch. En zijn gedicht hoort u tegen drieën. En als u een vragen of een opmerking voor ons heeft... ga dan naar de website, dit is de dag.nu, of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Je red je eigen kont maar, zouden pa en Moe van Rijsselbergen gezegd hebben als ze de jonge Dorian meenamen naar het strand van Tessel. Ja, papa en uh, mijn broer die windsurft al, dus ja, dan rol je er eigenlijk gewoon een beetje in. Na verloop van tijd stapte Dorian dan ook maar op de plank. Ik ben begonnen met surfen uh, toen ik een jaar of zeven was. Als tiener kreeg hij de smaak pas echt te pakken en surfte hij tot de ijspegels aan het zeil hingen. Drie maanden geleden werd hij wereldkampioen. Over de finish, met beide handen in de lucht. Wereldkampioen in de RSS-klasse. Maar vorige week alweer werd hij ontroond. Over een paar maanden hoopt Dorian van Rijsselbergen zich te revancheren... op de Olympische Spelen in Londen. En hij is hier. Leuk dat je er bent. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. je Leuk aan. om hier te zijn. Wat een rare sport dat je maar drie maanden wereldkampioen bent. Ja, het gaat helemaal nergens over. Nee, <laughs> nee het is, uh, ja, het is uh, een van de weinige sporten die ook uh, tijdens het Olympische uh, jaar ook een WK heeft. En uh, ja, vandaar dat het ook zo kort uh, ja, de wereldkampioenschap voor mij was weggelegd. En je bent altijd maar drie maanden wereldkampioen? Of uh, is de volgende het weer veel langer? Nee, de volgende zal weer veel langer zijn. Omdat uh, ja, deze, die, die wordt pas weer gehouden volgend jaar in... November, als ik is anderhalf jaar uh, Die is anderhalf jaar wereldkampioen. Oh. Ja. ja. En waarom weet jij het niet afgelopen weekend? Uh, er was heel veel wind. En uh, ja, de anderen waren beter. Dan word je het niet. <laughs> Zo simpel is het eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, er is heel veel, uh, je kan heel veel excuses gaan maken. Was er was toch iets je met je niet... een vrouw op een surfplan? Ja, je, ik ben <lacht> ook nog aangevaren. En uh, van alles wat. Maar ja, uiteindelijk als je niet wint, dan ben je niet goed genoeg. En... Uh, ja, je kan zeggen van, ik werd vroegtijdig, uh, werd het voor mij beëindigd. Maar ja, als je dan nog niet eerste staat. Ja, dan, is, dan, het, uh, is, het ook dan is het heel simpel. Maar even die aanvaring met een vrouw. Kan dat zomaar kunnen? vrouwen zomaar door zijn mannenveld heen uh, nou, surfen? Nou, het, het is zo de vrouwelijke met, uh, wedstrijd, uh, Zijlster. Die was ook uh, aan het windsurfen op de baan. Uh, dus ja, ook haar wedstrijd was gewoon gaande. En we varen met z'n twee groepen op één baan. Uh, Innerloop loop en outer loop, maar daar zet ik jullie verder niet mee <laughs> te verwarren. Dus uh, ja, het kan nog wel eens gebeuren dat je elkaar kruist in het kruisrak. Dat uh, doet niemand aan. per se iets verkeerd? Dat kan nee, zeker gebeuren. niet. Het kan gewoon gebeuren. En dat is gewoon de timing die, uh, die dan even ongelukkig is. En uh, ja, deze jonge dame, die, uh, die was even helemaal uh, van de kaart. Ja, die... want ze schrok wel dat ze jou had aangevaren, hoorde ik. Ja, ja, ze, ze lag in het water en... Uh, Even later uh, op de kant uh, kwam ze naar me toe en ze zei met een uh, prachtig Frans accent... Uh, oh Dorian, I'm so sorry. Uh, I didn't know it was you. Ja. Dus, uh, Anders ja, had ik het was... niet gedaan. Nee, ik... Ja, ik hoop het. Je zei net, er stond veel wind. Ja, windkrachtje 9. Maar daar heeft of iedereen last van, of niemand, zou ik zeggen. Ja, nee, inderdaad. Dus uh, de laatste uh, twee dagen waren daardoor ook afgelast... omdat er ja, te veel wind stond. Oké, okay, dus kon je het niet meer goed maken ook? Nee, je kon het niet meer goed maken. Normaal gesproken race je op één dag ongeveer twee tot drie races. Dus uh, ja, dat zijn in ieder geval uh, vijf races. Misschien wel zes races uh, ja, die niet gevaren worden. Dus een hoop punten. Ja, en dan weet je het gewoon niet meer. Maar ben je gespecialiseerd in harde wind? Nou, Ik was vroeger wel gespecialiseerd in uh, harde wind. Maar tegenwoordig is het toch wel uh, meer allround. En uh, kan ik me eigenlijk met elke uh, conditie goed uit de voeten maken. Je bent uh, server vanaf je zevende, hoorden we net. Ja. Was dat vanaf het begin heel leuk of moest je van je ouders? Nee, nou, ik moest. Ik werd gepoest en in... geduwd. Nee, uh, het oh, was... kan heel, heel ja. goed ja. werken. Maar... gebonden nee, op het surfvlak. tape. Maar nee, het was zo zelfs dat mijn vader uh, heeft me zo lang mogelijk ervan geprobeerd te weerhouden. Totdat ik zei, uh, uit eigen wil, ik wil leren surfen, papa, nu. En toen zei hij, nou dat is goed, maar je moet eerst je zwemdiploma's halen. dus uh, Dat ja, lijkt me A verstandig en advies. Ja. En de C, die werden, die werden vroegtijdig gehaald. En uh, ja, zodra ik klaar was uh, met dat, mochten we gaan surfen. En dat was op je zevende? Ja, op mijn zevende. Ja. En, en ben je vanaf dat moment verslaafd geraakt? Uh, vroeger was ik altijd een mooi weersurfer. Mijn broer uh, die, die was al wat langer bezig en die is ook vier jaar ouder dan mij. Maar die weer of geen weer vond het prachtig. Ook al, hoe harder het woeie, hoe beter en hoe meer regen, hoe beter. En dan zat ik altijd uh, rustig achter de ramen te kijken. En uh, ik vond het allemaal wel best. <laughs> Als het zonnetje scheen kwam ik naar buiten en dan ging ik lekker varen. En uh, ja, zo, um, zo ben ik ermee begonnen. Maar ja. uh, nu, nu gaan we met elk weer het water op. Ja, is dat veranderd ergens? Ja, nee, zeker weten. Ik bedoel, ik heb zoveel plezier in het varen... dat, dat, uh, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit wat voor conditie. Jouw conditie is een andere uitdaging. Ja, maar ik heb me een beetje verdiept in jou voor deze uitzending. Ik zag het filmpjes en zo en toen dacht ik... het is wel een beetje een vlierenfluiter. Ja, nee, maar dat probeer ik ook zo te laten overkomen. <lacht> ik ben er in de tuin. Ja, nee, het is... Uh, ja, windsurfen blijft windsurfen. Dus een aparte, aparte houding naar dingen toe. En ik denk ook wel dat het, ja, het gaat echt om het genieten van de sport. Nou ja, en... het gaat om het winnen, toch? Ja, maar als je, als je wint zonder dat je er plezier in hebt... dan, dan vind ik dat het, het winnen niet waard is. Ik bedoel, je krijgt er een hoop weer terug... maar uiteindelijk draait het allemaal om plezier. Dus. En ook tijdens die beslissende race, straks tijdens de Olympische Spelen... is plezier voor jou belangrijk? Dan, dat is wel echt de Olympische gedachte. He, ja, eigenlijk. het is echt de Olympische gedachte. Ik wist ik zou... Ja. Ik had niet gedacht dat ik dat zou zeggen, maar het, uh, ja, dat is echt zo voor mij. En natuurlijk is het winnen leuk. En natuurlijk uh, kijk je daar wel een beetje op en krijg je daar een extra drive uit. Ja. Maar zodra ik niet meer met plezier op de plank staat, dan, uh, dan zal ik niet verder gaan. Je zei ook uh, vliegen fluiten is schijn. Is dat ook om, om je tegenstanders een beetje zand in de ogen te strooien? Zo van, ah, die jongen neemt zo makkelijk op, die kun je, daar kun je zo van winnen. En dan? Even ja, nou ja mis, misschien een beetje, maar ik denk dat de jongens me nu lang genoeg kennen en uh, goed genoeg kennen om te weten dat het niet echt zo is. Ik bedoel, het is, het, het is misschien wel een beetje vlierenvluidig, maar daarnaast zijn we gewoon topatleten en doen we uh, goede prestaties wanneer. Ja. Wanneer heb jij plezier tijdens het surfen? Ik heb plezier tijdens het surfen zodra het, uh, de omstandigheden naar mijn mening mooi zijn. Mooi weer dus? Ja, meestal mooi weer. <laughs> Um, ik aan het varen ben met mijn vrienden en niks er meer toe doet. Dus, ja, maar op dat het water, is niet tijdens de Olympische finale. Dat zal op een andere manier zijn tijdens de Olympische finale. Maar inderdaad, um, maar ja, het geweldigste voor mij is dat je gewoon op het water voelt het echt alsof alle gedachten van je afvallen. Dus. Uh, ja, in het water. Weg ja, ja. naar nee, mij. Want ik zit te denken, jij zegt plezier staat voorop. Stel nou dat je een hele leuke finale vaart maar tweede wordt... dan ben je gelukkiger dan wanneer je een hele vervelende finale vaart maar eerste wordt. Um, ja, ik denk dat dat weer even iets, ietsjes anders is. Kijk, het gaat uiteindelijk om de tevredenheid. En uh, uit die tevredenheid kan je denk ik je geluk halen. Okay. Dus als ik dan tevreden ben met een, uh, met een tweede plek... en ik denk dat ik er alles aan heb gedaan om, uh, om eerste te, te worden... Maar ik haal een tweede, dan ben ik tevreden en dan zal ik gelukkig zijn. Maar ja, als je eerste bent, dan zal ik ook waarschijnlijk wel gelukkig zijn. <laughs> ja. Stiekem. Toch wel. Wat maakt jou een goede server? Wat maakt... Wanneer ben je goed? Je bent goed als je, als je met ja, alle omstandigheden goed uit de voeten kan komen. voorin kan varen. En, uh... Maar is het kracht, is het techniek, is het lef? Ja, toch wel een heel groot stuk techniek. Uh, ik, ik merk wel dat ja, sommige dingen, hoe ik mijn zeil opbouw en hoe ik de spanning in mijn latten zet, dat is iets anders dan de, dan de rest van het veld. En daardoor ja, heb ik misschien een, een kleine voorsprong of een, in ieder geval iets anders dan de jongens. Wacht even, hoe ik mijn zeil opbouw, Ja, dat is hoe het toch een kwestie van een touwtje doet, trekken ja, en dan gaat hij ja, ja, bijna nee, over. Ja, nee de mast moet erin en dan uh, de, de mast moet erop en de giek. Dus uh, ja, er zijn allemaal speciale manieren hoe je dat het beste kan doen. En is het ook geheim? Nee hoor, je mag best komen kijken. Nee, maar jouw vrienden waar je tegen zit, ja, die, nee, die weten dat. Ja, want we, we, ons motto in de groep is dat we, ja, je wil elkaar beter maken. Dus je, wil, je, je deelt een hele hoop dingen. En dat zullen ook dingen zijn die, ja, waar je hard hebt voor moet knokken om je sneller te maken. Maar zodra zij sneller zijn, kunnen zij je weer pushen ja. om beter te worden. En die vrienden zijn ook echt je grootste concurrenten straks tijdens die Olympische finale? Nou, in ieder geval eentje, de, de Nieuw-Zeelandse jongen JP Tobin. En die mag alles van jou weten? Nou, bijna alles. <laughs> ja, we, we vertellen elkaar een hoop en uh, we delen een hoop. Maar uiteindelijk, ja, in de week voor de spelen... ga je toch op jezelf focussen en zal je niet, uh, niet alles meer gaan delen. Want trainen jullie altijd samen? Ja, ja eigenlijk wel. Ja, dus uh, de trainingskampen die we doen, die, uh, ja, die worden gewoon samen besteed. Is het een andere sfeer dan bij, an onder, bij andere sporters onderling? In de surfwereld? Ja, zeker weten. Ik bedoel... Uh, je zag ook bij de. Wij zijn hiermee begonnen ongeveer drie jaar terug. Toen zijn wij begonnen met deze traininggroep. En ons niveau ging drastisch omhoog. En we werden heel erg snel goed. En eigenlijk ook bijna wel dominant. En toen. Ja, de gewoonte was dat je eigenlijk met, alleen met de mensen van je, van je land aan het trainen was. En uh, ja, dat, dat ging niet meer op. Nee, nu hebben we laten zien jongens. dat dat heel anders komt. Ja, dus. inderdaad. Ja. Dus uh, ja, dat, dat was toch een groot verschil. Worden, worden jullie planken ook echt gecontroleerd? Of varen jullie op wisselende planken? Nee, we hebben onze eigen planken. En ze ja. worden inderdaad voor de wedstrijd gecontroleerd. En ook uh, tijdens de wedstrijden. Of tenminste, als je van het water afkomt, dan uh, meestal wordt de top drie... Maar wat zijn dit? Standaardplanken of speciaal ontwikkeld? Of? Ja, het is een speciaal ontwikkeld standaardpoort. Okay. <lacht> <lacht> een, een beetje van beide. Ja? Maar speciaal voor de Olympische Spelen. Want ja, als het... Uh, dit, het klinkt misschien een beetje raar, maar uh, als het heel hard waait... dan moet je ook nog kunnen varen... Windkracht 9 is net even te veel, Maar ook als het heel weinig waait, dan kunnen ze niet zeggen van... ja, nou, we hebben vandaag geen wind, dus de spelen gaan nee. niet door. Nee, ja, want je zei in. ik zet mijn latten anders. Ja. Maar het oppervlak moet gelijk blijven. Ja, het oppervlak is met elke, elke windsurfer gelijk. En de, de cel snit, dus de, hoe, de ges, ja. hoe ze gesneden worden, is dus allemaal uit één fabrikant. Dus theoretisch gezien is het een one-design klasse, zoals ze dat mooi noemen. Ja. Okay. Zullen we even luisteren naar je coach? Ja, prima. Ben je wel van de ritueeltjes dan met zo'n belangrijke wedstrijd? Nou ja, ritueeltjes. Hoe voel je feel? Oh, great. <laughs> Nervous for a lot of the time, but um, just trust and faith that he's going to do the right thing. Big heart and uh, you know just ready to go all the way. So we've been working a long time for this and uh, it's a pleasure to see it done. Are you proud? Yeah, real proud. Ja, wat is het voor man? Prachtige man. Ja? Ja, zeker weten. En, uh, een man met heel veel ervaring, niet alleen op het windsurfen maar ook in het leven. En, uh, is dat belangrijk? En, ja, dat denk ik wel. Want, uh, ja, het, het, als je het alleen op het windsurfen dan komt er heel hoop bij kijken. Maar wat, wat, wat leert hij jou bijvoorbeeld? Uh, los, je, los van het surfen? Ja, hoe je naar dingen kan kijken, hoe je met problemen om kan gaan. en uh, ja, Het is toch wel een beetje een levensschool die, die je aan het doen bent. Het is niet alleen het windsurfproces, maar het is een hele ontwikkelingsweg naar de spelen toe. Ja. En ik merk dat ook bij mezelf, dat ik een, ja, sinds, uh, sinds dat ik begonnen ben... gewoon heel erg uh, mijn persoonlijkheid heb ontwikkeld. En, uh... Je wordt er een complete mens van. Ja, zeker weten. Je ja. zei net, dat viel me op, we waren niet alleen goed, we waren dominant. Ja. Dat klonk een beetje als, wij zijn de baas. Ja, nou, op een gegeven moment waren we dat ook wel een beetje. Ik bedoel, uh, iedereen die... Ja, die was wel een... Ja... Ik, het klinkt misschien een beetje egoïstisch, ja, maar is. ze keken naar, naar ons met ja, toch wel een beetje schuine pet. Want we werden, ze werden uh, left, right and center, Ze Aaron dat altijd echt <coughs> You're sailing around them. <laughs> ja. dus, uh, en dat voelde goed? Ja, dat voelde zeker goed. Sterker nog, daar werd je echt gelukkig van? Daar worden we gelukkig van, Jazeker. Kijk, ja zeker. Kijk, dan hebben we het. Ja. Als je straks dominant bent en wint... Dan ben je pas echt gelukkig. Dan zijn we. Nou, we zijn nu al gelukkig. Maar dan, ja, dat, dat houdt de gelukkigheid vast. Ja, heel veel plezier. Dankjewel. Je vrouw verlies op je 32e, straks praten we daarover met Pieter Bot. die binnen 24 uur zijn vrouw verloor en zijn derde kind kreeg. Maar eerst gaan we het hebben over Suriname... waar de Assemblée zojuist weer eens verder gegaan met het debat... over de amnestiewet, die natuurlijk eigenlijk gaat over de vraag... moet Bouterse nog vervolgd worden? Kathleen Ferrier, uh, Tweede Kamerlid voor het CDA. Uh, geboren en getogen in Suriname. Uh, ik neem aan dat u aan de buis gekluisterd zit, hè? Natuurlijk. Uh, kijk, ik zit hier natuurlijk als Nederlands volksvertegenwoordiger. Maar net als een grote groep Nederlanders hier in Nederland... met een bijzondere binding met Suriname. He, de, de, de groep Nederlanders van Surinaamse afkomst... waar ook nabestaanden uh, van de decembermoorden zijn. Zoals mijn voormalige collega Nirmala Rambokes. Haar broer heeft zij gehoord door de verklaring van Ruben Roosentaal. Haar broer Soerinderen Rambopus is uh, door Boutersen neergeschoten. Uh -huh. Romeo Hoost, uh, Lilian Gonsalves, het uh, houdt ons natuurlijk bezig. Ja, gisteren was het een behoorlijk emotioneel debat in het Surinaams parlement. Wat voor een emotie riep het bij u op? Nou ja, je ziet inderdaad wat het oproept in de Nederlandse samenleving: de discussie. En het is natuurlijk ook een terechte discussie. Kijk, um, uh, de zaak loopt. En je gaat nooit midden in een rechtsproces ingrijpen. He, want je grijpt dan in, in de scheiding tussen de machten. Uh, het, en dat zet de rechtsstaat Suriname onder druk. En er komt nog iets bij. Toen ik gisteren naar de televisie keek... en ik hoorde al die commentaren van de mensen op straat... toen zag ik van, het wordt nu gepresenteerd als een dilemma... bij wijze van spreken, mm -hmm. tussen rust en recht. He, als, terwijl het volgens mij zo is dat zolang er geen recht gesproken is... er ook niet duurzaam rust zal kunnen zijn. Ja, dus u zegt dat wordt tegen elkaar uitgespeeld terwijl dat niet terecht is. Laten we even luisteren naar een, een stukje uit dat debat van gisteren. We moeten ons als samenleving diep schamen, voorzitter. Dat we vandaag, na 30 jaar, nog steeds opgescheept zitten met 8 december. En daar komen plotseling vier uh, parlementariërs... die menen dat hun recht tot interpellatie boven... Het recht gaat van de nabestaanden die zoeken naar rechtsvinding. De indieners willen ook dat er geen stagnatie optreedt bij de uitbreiding van de raffinaderij van staatsolie. Ik wil dat lid verwijzen naar het internationaal verdrag van de Verenigde Naties. Yes. Dat amnestiewetten geen vrijwaring kunnen geven aan schenders van mensenrechten, aan ernstige schenders van mensenrechten. Dat moet je ook meenemen. Daarom zeggen we dat dit wetsvoorstel hier niet behandeld mag worden, voorzitter. Ja, Ketting Verrier. Ja. Allerlei stemmen hoorden wij uit dat ja. parlement. Ja. En, en een uh, nieuw element, wat nog werd gepresenteerd afgelopen week, was uh, het instellen van een waarheid- en verzoeningscommissie. op het moment dat die amnestiewet is aangenomen. En ja. dan wordt er wel vaak verwezen naar Zuid-Afrika, waar ooit ook zo'n commissie is geweest onder de leiding van Desmond Tutu. Wat vindt u van dat voorstel? Nou, je kan het absoluut niet vergelijken met elkaar. Kijk, wat er in Zuid-Afrika aan de hand was, daar had je in het eind aan een apartheid. Uh, uh, regering. Hè? je zag een hele periode van uh, vernederingen, misdrijven... Uh, waar de bevolking zich aan had schuldig gemaakt. Hè? Dingen die niet kunnen. Het ging daar eigenlijk om een, om een collectief groot overgangsgebeuren... van een staat van onderdrukking... naar een nieuwe situatie van verworven rechten en vrijheden. Maar hier hebben We het over een beperkte groep mensen die met naam en toenaam bekend is en die verdachten zijn in een strafproces. Dus je kan het absoluut niet met elkaar nee. vergelijken. Dus dan is het eigenlijk een soort schaamlab om te, om te, om te zeggen: van Nou ja, als we die amnestiewet dan aannemen, dan hebben we nog een soort. Hebben we iets, maar u zegt vervolgens: ja, dat kun je eigenlijk helemaal niet. Nee, nee, je kan dat absoluut niet vergelijken. Dit is een totaal andere situatie. Ja, ja. Um, u zei net zelf ook al: ja, we zagen gisteren een reportage uh, op het Acht-Uur-journaal. en we horen natuurlijk ook uit Suriname, maar ook uit Nederland. dat je eigenlijk twee, twee stromingen hebt in die samenleving. Een groep ja. mensen die zegt, ja, er moet gewoon recht gedaan worden... en dat proces moet doorgaan. Een groep mensen, en vaak ook jongeren, die zeggen... ja, laten we het er nou maar eens een keer over ophouden. Het gaat toch goed met het land, laten we nu maar doorgaan. Die verdeeldheid is ontzettend ingewikkeld, lijkt me. Ja, die is ingewikkeld. Je ziet dat er inmiddels in Suriname een hele generatie is opgegroeid... na 82, die eigenlijk niet heel veel beeld heeft... bij wat er toen op, uh, 5, op 8 december uh, gebeurd, uh, gebeurd is. Want wordt dat bijvoorbeeld onderwezen daar op scholen? Nou, ik denk niet genoeg. Ik denk ook dat uh, ouders er uh, veel te weinig over praten. U moet u realiseren, het is een heel traumatisch gebeuren geweest... in de Surinaamse samenleving. Iets wat pijn doet, iets waar mensen in Suriname moeilijk over praten. Dus uh, ik erken dat er, er te weinig over gesproken is... waardoor je nu een groep mensen hebt die inderdaad meegaan met dat rustidee... van laten we er maar over ophouden, laten we naar de toekomst kijken. Maar ook tegen hen zeg ik, duurzame rust is er alleen als er recht gesproken is. Nee. Hoeft u zich trouwens helemaal niet uh, uh, in te houden... in de zin van, ik hoor, ik hoor uw vrijheid spreken over wat u ervan vindt. Zeggen ze daar niet, waar bemoeit u zich mee? En als ze dat zeggen, is dat natuurlijk terecht... Hè? Het Surinaamse parlement. Het zeggen, maar... Nee, natuurlijk. Het zit in het Nederlandse parlement en niet in Suriname. Absoluut. Surinaams. Ja. Het Surinaamse parlement maakt een uh, maakt de eigen afweging en dat hebben wij natuurlijk uh, volledig te respecteren. Ja. Uh, wat je wel ziet is dat verschillende landen, de Verenigde Staten, uh, Canada en heel goed ook buurland Frankrijk. Uh, zich uitgesproken heeft dat uh, een dergelijke wet... toch wel de rechtsstaat zou doorkruisen. En uh, dat daar wel consequenties aan verbonden zouden moeten zijn. Ik meen ook dat het uh, Inter-Amerikaanse Hof... Uh, uh, van justitie, dat zich ook bezighoudt met mensenrechten... zich hier ook over uitgesproken heeft. En dan mag u het ook, zegt u? Uh, nou, ik denk dat het heel goed is dat uh, Nederland... En, uh, kijk, ik heb het over de, de rechtssituatie. Ik heb het er niet over wat uh, Surinaamse... Uh, parlementsleden moeten doen. Dat kan men daar heel goed zelf over beslissen. Maar wat je wel ziet is dat er internationaal natuurlijk het nodige gezegd wordt. Ja. Uh, ja. En ik denk ook dat dat, uh, dat dat goed is. Nou zei de minister, minister Roosentaal vandaag, dat uh, roept Suriname op om zich te houden aan de internationale verplichtingen en pleit voor doorgang van dat 8 december proces. Is dat stevig genoeg wat u betreft? Nou, wat ik net zei, ik uh, vraag mij af of Nederland nou het eerste land moet zijn... dat in deze situatie met het geheven vingertje... Ja, nou, hij was de, dan niet de eerste, hè? want de eerste waren de landen die u nou, net al opnoemde. Dus ik denk dat dat een hele verstandige positie is... Uh, van de Nederlandse regering, om te zeggen van... Uh, wij zijn als Nederland niet het eerste land... dat moet zeggen wat er al dan niet dient te gebeuren in Suriname. Nee, het Surinaamse parlement gaat er zelf over. Verenigde Staten, Canada, buurlanden van Suriname... zoals Frankrijk, hebben zich duidelijk uitgesproken. Ja, Frankrijk, want frans guyana ligt naast Suriname. Precies. Hoe denkt u dat het in, Su in Suriname uh, verder zal gaan... als die amnestie wordt, wordt aangenomen? Denkt u dat er onlusten uitbreken of dat er problemen komen... Of... Ga, want de jeugd die wil er van af, die wil rust... Maar... Ja. Ja, hoe, hoe kijkt u dat tegenaan? Want u kunt dat beoordelen. Nou, ja, het, het, kijk, ik woon hier, ik zit hier. Ik ben Nederlands volksvertegenwoordiger. Nee, het is, het is lastig te zeggen, omdat uh, wat ik wel zie gebeuren... is dat er een enorme discussie aan het ontstaan is in Suriname. Inderdaad, voor's en tegen's. Het is niet helemaal zo dat je kan zeggen... dat de jongeren in Suriname allemaal voor die amnestiewet zijn. Dat ligt ook een stuk complexer. En je ziet ook dat in het parlement er volop discussie gaande is... dat posities her en der ook wat aan het veranderen zijn. Dus wat het uiteindelijk zal worden, dat weet ik natuurlijk niet. U heeft dus hoop dat het misschien toch nog niet aangenomen wordt, die amnestiewet? Nou, we zullen afwachten wat er daar gebeurt, hoe de discussie verder gaat... en wat uiteindelijk uh, het Surinaamse parlement beslist... en uh, wat de situatie daarna zal zijn. Verschillende landen hebben ook al aangegeven... dat kan niet zonder consequenties blijven. Vindt u dat ook? Uh, nou ja, we zullen zien wat er daarna gebeurt... wat, uh, wat consequenties zouden kunnen zijn... Wat betreft... Waar, uh, de, waar, waar denkt u dan aan? Nou, ik denk zelf nog niet heel concreet aan dingen. Ja, al doet u wel. Maar zoals het in, in veel landen vaak gaat... heeft men het dan bijvoorbeeld <lacht> over uitreismogelijkheden enzovoort. Uh, we zullen zien Want je, je kan Want je kan niet dat parlement laten beslissen... en dan zeggen, oké, okay, dan accepteren we dat. Ja, verschillende landen hebben aangegeven, de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, ook, uh, ik meen ook op het continent, uh, uh, verschillende landen die gezegd hebben, van: nou, als die wet wordt aangenomen, moeten we ook kijken hoe dat juridisch ligt, of het uh, grondwettelijk acceptabel ja, ja. is, wat het Inter-Amerikaanse <coughs> hof zegt. Maar als, als, dat, het... als dat helemaal is afgehandeld, en dat kan allemaal, dan zouden we het moeten accepteren? Landen hebben aangegeven dat ze sancties overwegen. Je zou moeten zien met wat voor sancties ze komen. En wat ik zelf altijd heel belangrijk vind... is wat zijn de gevolgen van sancties voor de bevolking van Suriname mm -hmm. zelf. Maar zou u er ooit persoonlijk, als u naar uzelf kijkt, mee kunnen instemmen? Als Het u gaat... zegt... Als dat om, ja, nee, ik weet het gaat om het belang van nee, de land niet om u maar... Nee, nou, het gaat niet om wat, wat, wat, ik hier, uh, wat ik hier vind. Nogmaals, kijk, wat ik steeds benadruk, tussen Suriname en Nederland bestaat een hele bijzondere relatie. Omdat er hechte banden zijn tussen beide samenlevingen. En ik zal dan ook altijd kijken naar wat zijn de gevolgen voor de Surinaamse samenleving. Van wat voor sancties of maatregelen dan ook. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er, uh, dat er sancties zijn wat betreft bijvoorbeeld reismogelijkheden. De, ja, wat um, we net ook ja, Nog even een ander onderwerp. Het katshuis. Ja. Stel, u was journalist en u had de gast mevrouw Kathleen Ferrier. Wat zou u haar vragen? Nou, als ik journalist was en ik ken mevrouw Kathleen Verrier een beetje... dan zou ik haar helemaal niks hoeven. vragen. Ja, dan zou u geen knip want, voor de neus waard zijn. Want uh, mevrouw Verjee, uh, die kan natuurlijk niks zeggen. Kijk, ik ja. ga het natuurlijk... Uh, maar het we kennen u als iemand die het altijd heeft opgenomen voor de ontwikkelingssamenwerking. We horen nu ook de geruchten dat er een miljard bezuinigd gaat worden... op de ontwikkelingssamenwerking. Dan, zou, dan moeten wij u toch vragen wat u daarvan vindt. Uh, ik weet helemaal niet wat er, wat er waar is van dat alles. Er verschijnt wel meer in kranten wat absoluut niet waar is. Kijk, en uiteindelijk uh, moet ik natuurlijk mijn oordeel geven... als het hele pakket daar ligt. Dus dan moeten we bij u terugkomen. Zegt absoluut. Uh. Maar uh, bent u bezig achter de schermen? Bent u aan het lobbyen om te zorgen dat het niet doorgaat, die bezuiniging? Ik, ik laat het bij wat ik gezegd heb. Ik wacht af tot het hele pakket daar ligt. En daar mm -hmm. zal ik mijn oordeel okay. over Tijd geven. Ben, heb jij nog een minuut? Nou ja, misschien, oud-premier uh, Pieter Jong heeft vorig week wat gezegd. Heeft u dat meegekregen? Natuurlijk. Wat vond u daarvan? Ik vond het heel indrukwekkend hoe Pieter Jong uh, daarvan uit zijn hart sprak. Oké, okay. zegt toch iets. Ik vond het heel indrukwekkend ja. hoe Pieter Jong vanuit zijn hart. Ja, nee, dat vind ik. Iets. Hij is trouwens vandaag 97 jaar. Nou, kijk, eens aan. kijk eens aan. Kijk. Goed. Goed, na het nieuws van half drie gaan we verder praten met uh, Pieter Bot. Hij verloor een aantal jaar geleden zijn vrouw. Met uh, drie kleine kinderen bleef hij achter. En behalve haar taak in de huishouding nam hij ook haar baan over. En we gaan met historicus Vic Meijer praten over de laatste woorden van Willem van Oranje. Die volgens nieuw onderzoek helemaal niet zijn laatste woorden geweest kunnen zijn. Nu eerst het nieuws van half drie. Gelezen door Job Boot. Radio 1. NOS-journaal. De Russische zakenman Godorkovsky krijgt geen gratie van vertrekkend president Medvedev. Godorkovsky zit in de gevangenis voor fraude en belastingontduiking. Hij was als zakenman zeer kritisch over de toenmalige en nu weer aanstaande president Poetin. Medvedev had opdracht gegeven om zijn veroordeling nog eens tegen het licht te houden. Minister Leers betreurt dat er een misverstand is ontstaan... over zijn uitspraken in Trouw afgelopen weekend over Mauro. Volgens de klant wil de minister de jonge asielzoeker terugsturen naar Angola... nadat hij zijn opleiding heeft afgerond. Leers schrijft nu in zijn brief aan de Kamer... dat hij een vraag hierover inderdaad bevestigend heeft beantwoord... omdat een studievergunning, zoals Mauro heeft, altijd een tijdelijke duur heeft.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 En de instorting van een woontoren in aanbouw in Rotterdam in 2010 kwam doordat de stijgenconstructie niet deugde. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Nadat er beton was gestort op de derde verdieping, stortte de vloer in. Vijf bouwvakkers raakten daarbij zwaar gewond. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit Pieter Bot. Hij schreef een boek over de verwerking van het verlies van zijn vrouw. Uh, hier aan tafel zit ook een van de beste wereldservices uh, van de wereld: Dorian van Rijsselbergen en historicus Fik Meijer. Met hem gaan we het hebben over Willem van Oranje. U hoorde ook straks uh, Kathleen Verrier, maar zij is stemmen, geld verdienen. Althans, dat is waarvoor ze is gekozen. U kunt reageren via Twitter en dan kunt u uh, het beste de hashtag uh, gebruiken: DIDD. Of u kunt ook naar onze website gaan: Ditistedag.nu. Pieter Wold, laten we eens teruggaan naar die nacht in maart 2006. Wat, wat gebeurde er in die nacht? Mijn vrouw was ziek, Linda. En dat werd erger en erger. En ze had ontzettende hoofdpijn. Zij dus belde de dokterspost. Ze was ook zwanger, hè? Ze was zwanger, ja, 35 weken. De huisarts kwam en die zei, dit is niet goed, ga maar snel naar het ziekenhuis. En we kwamen in het ziekenhuis om, pak een beetje tien uur. Binnen een half uur, binnen een uur zeiden ze, dit is niet goed. Dit is een hersenvliesontsteking. We moeten je jongste gaan redden, of in ieder geval de baby eruit halen... met een spoedkruisersnee. Dat hebben ze gedaan. Uh, nou, dus tussen uh, tweeënhalf uur nadat wij in het ziekenhuis arriveerden... had ik een zoon in handen. En een paar uur later is zij uh, als gevolg van die hersenliefontsteking overleden. Ja, Daar zat uh, zeven uur tussen. Zo. Dus binnen 24 uur een zoon rijker en een vrouw armer. Ja. En tot die tijd was ze gewoon gezond? En ja, maar de dag ervoor, of twee dagen ervoor had ze griep gekregen. Althans, ja. dat, zo detecteerden we dat. Maar er was geen enkele reden om te denken dat, er, dat haar iets zou overkomen? Nee, ze was kerngezond. Ja. Uh, ze was ook zwanger van haar derde. En ze was wat moeder laatste tijd. Maar ja, dat is niet zo gek als je 30 weken zwanger bent... en twee kinderen en een drukke baan hebt. Ja, want jullie stonden volop in het leven. Zij ja. was predikant in een kleine dorp. Daar woonden jullie met jullie gezin. Ja. Uh, jij gaf les op een middelbare school. Zijn net aan het begin, uh, boeken over rouw gaan, zijn vaak van vrouwen. En dat zijn van die klaagboeken. Ja, dat is een beetje gek om het zo te zeggen. Maar er wordt altijd heel veel geklaagd over dat je al je vrienden kwijtraakt. Dat niemand je snapt. Uh, en dat soort dingen. En uh, dat is gewoon niet mijn ervaring. Nee, want dat is niet het boek wat, wat jij geschreven hebt. Nee, ik vind dat het geen klaagboek wordt. Het is wel een heel verdrietig boek. Maar het is niet het boek waar het gaat over hoe, hoe eenzaam je... wordt wel heel eenzaam als je rouwt. Maar dat hoeft niet per se te zijn dat je altijd al je vrienden kwijtraakt. Nee, want je beschrijft ook heel duidelijk dat je, hoe belangrijk je vrienden voor je zijn. En ook wat de omgeving allemaal doet. Ja, ik heb ja. echt enorm veel hulp gekregen van mijn familie. Mijn moeder vooral, mijn zussen, uh, vrienden. Uh, ja, een grote getalen ja. kwamen ze allemaal opdagen. En bleven ze dat ook doen. Dat vond ik ook het, het mooiste wat er was. Dat we altijd mensen... Als ik iets nodig had, ik, dan was het er altijd... Binnen uh, een paar uur soms zelfs. Ja, ja. Soms zelfs zonder dat ik erom vroeg. Ja, heel bijzonder. Ja. Wil je een stukje voorlezen uit het boek? Dat is een fragment over uh, ja, het moment dat je vrouw net, net is overleden. Ja. Ook al gaat de ademhaling nog door... Ik weet, ze is er niet meer. Haar ziel is eruit. Eerst komt er een verpleegkundige. Samen met haar haal ik alle infuusen en apparaten weg. Ik wil alles zien. Dan weet ik hoe ze is toegetakeld... Overal zitten blauwe plekken van de injecties. Ze zijn de hele nacht met haar bezig geweest. Ik zie de gaatjes rondom haar hart... waar ze nog gespoten hebben toen ze aan het reanimeren waren. Ik zie verband op haar buik. Daaronder zit een enorme snee. Die is van de keizersnee. Die moest snel en groot. De gynaecoloog zei nog, het wordt geen bikinisnee... want daar is geen tijd voor alsof mij dat iets zou interesseren. Ik voel haar lijf. Het is warm. Het geeft nog mee. Het is soepel en lenig, zoals ik haar lijf ken. Ik streel haar hand die nu nog haar hand is. Ik voel haar voet die al snel kouder wordt. Ik doe nog snel dikke sokken bij haar aan, zodat ze het niet al te koud krijgt. Ze had altijd als een hekel aan koude voeten. Ik heb nog haar speciale sokken meegenomen die ze altijd aan had als ze in verwachting was... Van die lekkere dikke. Met rubber op de onderkant. Zodat je niet uitglijdt als zwangere vrouw. Toen mijn hals over kop naar het ziekenhuis vertrokken... had ik nog een schone pyjama meegenomen. Die krijgt ze voorlopig aan. Ja. Aangrijpend. Dat is het moment van overlijden. En dan kom je thuis en heb je drie kinderen. Waaronder een baby. Dat, dat lijkt me echt onmogelijk. Die baby bleef gelukkig nog, gelukkig zeg maar, <laughs> nog een paar dagen in het ziekenhuis. Okay. Tot na de begrafenis. Ja. Uh, drie dagen na de begrafenis is hij thuisgekomen. Uh, en heb ik inderdaad uh, voor drie kinderen gezorgd. Ja, want de andere twee waren hoe oud? Toen vier en twee. Dat zegt 4-2 en nul toen. Ja, ja. Nou, dat, is, uh, dat weet menig ouder sowieso al de spitsuur in je leven. En zeker ja. als je dan ook nog alleen bent. Je schrijft in je boek ook heel praktisch, je moest gewoon overleven voor die kinderen ook. Ja, ik had natuurlijk maar één keus. En dat was zo gestructureerd en gedisciplineerd mogelijk gaan leven. Want ik werd gek anders. Want ik moest, heel simpel voorbeeld... ik moest zelf onder de douche zijn geweest... voor David, de jongste, wakker werd. Want anders... Lukt lukte dat niet lukte het gewoon niet meer. Nee. En was dat nieuw, gestructureerd en gedisciplineerd leven? Uh, nee, om eerlijk te zijn zat dat al, al redelijk <lacht> okay. in Nee, dat was niet heel nieuw. <lacht> maar nee, nu werd nee. het tot in het extreme doorgevoerd. Schrijf ja. het nou niet in het extreme, maar om te overleven... regel je echt je hele huishouden op als een soort... Uh, ja. ja, als een militaire operatie. Je ja. hebt zie ik het ook nog steeds. Dat is het ook nog steeds. Um, ik was net toch even iemand bellen... om alvast even voor het paasweekend wat te regelen. En die vriendin zei ook... het gaat weer op zijn pieters, hè? Ik zei, ja, we blijven organiseren... En, uh, maar dat was voor de tijd eigenlijk ook al zo. Hoor. Wij organiseerden altijd alles. We werkten samen, geloof ik, 180 met twee kinderen. En dus dus dat, je was was... Wel, dat was niet helemaal nieuw voor je, maar het nee, werd nog wel... Het werd veel intensiever. Nee. Nou, het zware was dat je, dat je het nu altijd alleen moet regelen. Ja. Een van de zwaarste dingen van alleenstaande vader of moederschap... vind ik dat je altijd alles zelf moet regelen. Dat alle lijnen altijd bij mij of bij jou, zeg maar, samenkomen. Dat je nooit zegt, joh, doe jij het even. Nee, ja. hey, dat begint al... Met spugen s'nachts. Als elke we ouder weten, hebben ze wel zo'n periode dat ze dat je nooit zegt, kun jij het even doen, nee. dat je altijd er zelf uit moet kon je dat altijd opbrengen. Uh, nou, het grappige is dat ik me dat nooit heb afgevraagd. Ik heb me op een gegeven moment bedacht dat ik me nooit dat ik nooit geen zin meer had om de kinderen in bed te leggen. Dat was dat ook ik... echt niet zo. Nee, nou ik, ik weet het niet. <laughs> en toen ik voor die tijd, dat weet ik wel, weleens dacht geen zin. En dan, Ga jij maar. Precies. En dat heb ik, na twee jaar dacht ik, hey, ik heb de afgelopen twee jaar daar nooit geen zin in gehad. Dus kennelijk heb ik dat ook niet altijd toegelaten. Hm. Mijn moeder is wel één avond in de week. Uh, die legt ze dan, dan vind ik het wel heel prettig als zij is in bed. Ja, dus je dus. hebt wel een mogel mogelijkheid, Maar eigenlijk ben jij toch degene ja. die echt de verantwoordelijkheid heeft. Alle raad. beslissingen moeten door mij genomen worden. Wat schokkend is om te lezen in jouw boek. En je zei ook in een interview dat het iets is wat meer mensen hebben die een partner hebben verloren. Dat je op een gegeven moment zelf denkt, ik was zelf eigenlijk ook wel dood. Ja. En neem de kinderen dan maar gewoon mee. Je rijdt op een gegeven moment lang op een weg langs water en denkt, nou ja, dan is het voorbij. Ja, ja dat is... Uh, ik heb het veel. Ik ben predikant zelf nu ook, dus ik spreek nog wel eens wat oudere mensen... die hun partner verloren, verloren hebben. Ik zou het bijna wat geheim van rouwende willen noemen. Dat, dat, dat, dat mensen durven daar bijna niet over te praten. Zeker niet bijvoorbeeld als ze wat ouder zijn met hun eigen kinderen. Want dan, die snappen dat dan niet, want zij zijn er toch nog. Maar dat heeft te maken met de diepe wens om te zijn bij degene die overleden is. Dat, dat je denkt, ja, daar, wat doe ik hier eigenlijk nog? Dat heeft te maken met een soort zinloosheid... Van het leven als je rouwt. Terwijl je drie kleine kinderen hebt? Ja, klopt. En daarom is het ook goed dat ik het niet gedaan heb. <laughs> daarom, nee, daarom, ik is ook, daarom is dat niet gebeurd, natuurlijk. En precies. Ja, en misschien ook als die kinderen niet gehad ze hebben... er zit natuurlijk ook gewoon een, een levensdrift in mensen uh, die je ook toe moet laten. Um, en. Maar daarom dacht ik ook, nou ja, als ik dan toch de sloot inrijf... kan ik ze maar beter meenemen. Ja. Want ik had wel zoiets ja, van, maar ik kan het voor hen niet maken. Dat, dus nee. Dat, dat, dat... Nee, want dat is ook een vraag die ze jou stellen vrij snel na... dat zij is overleden, van ga jij nou ook dood? Ja, dat, die, dat, dat is nogal steeds een vraag... Want ze, ze zijn altijd bezorgd over mij. Want als ik er niet meer ben, ja, dan stort het hele leven in. Ja, uh, ze altijd. kunnen alles als ik er maar ben. En ze zijn nu 6, 8 en 10? Ja, ze zijn ja. nu 6, 8 en 10. Ja. Ja. Je zei net al, ik ben uh, predikant. Je was op dat moment wel al theoloog, uh, had theologie gestudeerd. Je zou dus denken, als buitenstaander... Nou, ja, dan heb je in ieder geval nagedacht over omgaan met dood en lijden. Was dat inderdaad zo en had je daar ook wat aan in die situatie? Ja, eigenlijk wel. Ik vond voor die tijd al, heb ik me verbaasd over... Het oppervlakkige genieten van onze cultuur... en dat eigenlijk niemand in onze cultuur als die jongste rekening houdt dat je jong sterft. En dat, dat had ik ook vaak met mijn vrouw besproken. Of dat was echt een geregeld terugkerend gespreksonderwerp. Dat wij zeiden, want je moet er gewoon hoe jong je ook bent rekening houden dat een van ons jong sterft. En dat is dan zo. En waarom moet dat? Omdat het ons leven niet gemaakt is om allemaal oud te worden. Je kunt gelukkig Nee, hebben, maar ja, als je, je daar voortdurend de aan denkt... dan wordt het leven niet vrolijker Je hoeft er niet voortdurend aan te denken. Nou, absoluut niet. Nee, nee, nee. Dat, dat, Af en dat, toe eens een keer. Maar nee, het is goed. We, Dorian zit naast je. 23 jaar. Blakend van gezondheid, kracht en meer van dat soort dingen. Ook voor Dorian is het goed om je te realiseren... dat als hij morgen naar een wedstrijd rijdt... dat hij uh, een auto-ongeluk kan krijgen dat het over is. En dat dat voor hem geldt, maar ook voor zijn vrienden... met wie hij surft. En dat is niet eens om daarmee je leven uh, kapot te maken... dus depressief van te worden, maar als reële mogelijkheid. Het is gewoon goed, zeker in onze cultuur. Wij zijn zo gewend, als je iets hebt, ga je naar de dokter... en die doet er een pleister op en ja. het is weer over. En dat is hoe jonger mensen zijn... hoe belangrijker het is dat we ook tegen onze jonge mensen weer leren... Weer leren. Uh, dat het leven niet altijd maar leuk is. En dat je gewoon pech kan hebben in je leven. Hmm. En als, je dat een, als we onze jonge mensen daar wat meer leren. Uh, dan, dan komen de klap ook minder hard aan. Dat is het. Dat is het doel dan. Dat je dat, als dat bij jonge mensen doet zeker. Ja. Ja. Ik heb dat soms eens hoor. Dorian ja? Ja nee, zeker dat ik denk van. Uh, nou dat je terug. Dat je meestal in de auto. Dat je eventjes lekker bij jezelf zit na te denken. En dat je denkt van. Dat heb ik. Uh, ik heb eigenlijk een best mooi leven. En dat weet ik dan ook wel. En dan, van wat, wat zou er gebeuren als ik te overlijden zou komen... of als er iets, iets zou gebeuren? En dan, dan, wat ik altijd heel erg prettig vind... is dat ik zie en dat ik om me heen kijk... en dat ik zie dat er heel veel mensen zijn waarvan ik hou... en die van mij houden. En dat, dat geeft me altijd wel een heel fijn gevoel. Mm. Ja. Is je geloof veranderd door wat er gebeurd is? Ja. Ja, dat zeker... Um, nou, het is natuurlijk nu de goede week. Dus we, de week voor Pasen. De week voor Pasen. We denken in het bijzonder aan het sterven van Christus, aan het kruis. En dat heeft veel meer diepgang voor mij gekregen. Bijvoorbeeld alleen al in het idee dat Christus, die voor mij de zoon van God is, uh, dood is gegaan. Dat in God dus op de een of andere manier de dood aanwezig is, dat hij de dood kent. En Pasen is een, uh, ja, een, ik zou bijna zeggen, een dubbelzinnige feest geworden. Daar doe ik dit mee. Aan de ene kant vind ik het veel moeilijker om te geloven dat het, het Pasen is. Want ja, dat graf van haar blijft nog steeds dicht. Aan de andere kant ben ik des te sterker van doordrongen... hoe belangrijk het is dat de kerk gelooft, of dat ik als christen geloof... dat er een leven na de dood is. Hm. Omdat het gewoon een uh, fijn idee is dat, zij, dat sterven ook een doorgang is naar God toe. Hm. Ben je dominee geworden als gevolg van het overlijden van je vrouw? Ah, praktisch wel, in die zin dat zij was dominee in volle hoven. En uh, toen kwam die plek vakant. Ik was uh, in principe had ik alles, alle papieren om dominee te worden, om ja. even technisch te zeggen. En toen kwam op een gegeven moment de vraag: Pieter, wil jij die baan van haar niet overnemen? Ik denk zelf dat als zij, een beetje koffie kijken, ik dan ook wel een keer dominee was geworden, maar nooit op deze manier. En, en waarom was je tot dat moment nog niet geworden? Omdat toen ik uh, jong was, ik vond dat je, uh, nou, ik had, had heel het veel het jeugd. Alle meegemaakt moest hebben. Ja, <laughs> zoiets. Nou, en ook wel heel sterk omdat wij het wel ingewikkeld vonden om allebei dominee te zijn. En zij had toen heel erg... Wij hadden echt zoiets van... God gaat met haar de weg dat zij dominee kan worden. Mm. En nou, dat is goed ook om als partners omdat de één... Zo heb ik het ook altijd beleefd. Een beetje een stapje terug gedaan. Ga jij dat eerst maar doen. En als je, nu de, als je nu op de preekstoel staat... Laat je je dan ook inspireren door, door haar ideeën ook speciaal? Of... Ja, dat is een beetje apart. We hebben zoveel gepraat, dat ik niet meer weet wat haar en wat mijn ideeën waren. <lacht> dat loopt nog elkaar. Dus dat, dat, dat, dat vind ik wel lastig, om dat zo te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo, dat um, ja, in mijn werk als dominee het natuurlijk altijd om mij heen hangt. Zeker ja. in volle Hoven, waar iedereen dat wist. Want je bent nu net als predikant op een andere plaats. Ja, begon, ik ben hè? sinds uh, vijf, zes weken aan het werken in Spijkenissen als uh, predikant in de daar. En, maar zelfs daar, zeker omdat toevallig dat boekje dag zeggen nu uit is gekomen... weet ook iedereen er al van. Dan heeft iedereen dat boekje, nou niet iedereen, maar velen dat boekje gelezen. Dus dat, dat, dat hangt toch een beetje om je heen. Is dat ook niet prettig? Weg uit de plek waar het allemaal gebeurd is? Ja, ik had zelf heel sterk het gevoel, een half jaar geleden... Um, God geeft ook weer iets nieuws in je leven. Je moet op een gegeven moment ook zeggen, dit is geweest. Dat is heel verdrietig geweest. Uh, maar je moet niet de rest van je leven blijven hangen bij je wedunaarschap. Je moet ook durven veranderen. Hmm. Of, nou ja, Het eind van mijn boekje gaat over Maria van Magdala... die dan op paasmorgen zegt Jezus tegen haar van... Uh, Maria, draai je om. En daar zit ook iets in van... laat je verleden achter je, laat je angst achter je... en leef weer naar Gods toekomst toe. En Zo heb ik zelf heel sterk uh, deze verandering... dat ik net verhuisd ben, echt als een nieuw start uh, hmm. ervaren. En, hoe... en dat doe ik nog steeds. Ja. En hoe is het met je kinderen? Heel goed. Ja, ik heb echt drie zulke grappige... Je hebt de leukste kinderen. Ja, ja. ik ook. Ja, ja. ja. ja, ja. Ik ook. Nee. ja. ook, vind maar ik ook. Mijn oudste, die, um, nou, die is er veel mee bezig. Ja. Um, Want die ja. groeien natuurlijk wel op met alleen een vader. Natuurlijk een hele ja. goede vader, maar... Ja. Dank je. Ja. Ja. Maar toch? Uh, ja. ja, zij zien ook gewoon de voordelen ervan. Zij oh, ja. zeggen, ja, dat is wat heel grappig, zeggen ze... Um, papa... Het is toch wel leuk dat we geen moeder hebben, hè? Zo zeggen ze het ook echt letterlijk. En zeg ik, ja, is dat zo? Zegt ze, ja, moeder zeur alleen maar over opruimen. <laughs> en dat, dat vind ik altijd wel iets, iets moois. Dat zij dat ook kunnen zien, uh, die, wat de verschillen zijn. Uh, en, en ik denk dat daar ook wel wat in zit. En mijn kinderen zijn zelfstandiger. Uh, en zijn ook heel erg gewend om met andere volwassenen om te gaan. Mijn jongste twee, die uh, hebben wel een beeld van hun moeder door de verhalen. Maar die hebben natuurlijk geen eigen herinneringen. En eerlijk gezegd zeggen ze ook altijd... Ik vraag wel eens... Nee, ze missen ze missen dat niet zo. Ik denk wel dat als ze zelf een keer vader worden of wat de ouder zijn, of van de puberteit, als je je echt in je wortels gaat terugdenken, dat dat nog wel een keer komt. Ja. Mijn dochter die ook de titel heeft bedacht voor het boekje 'dag zeggen', die, um, die heeft dat wel eens. Ja, die heeft echt nog herinneringen aan haar moeder en dat is ook de de vrouw bij mij in huis. Dus die ja. mist ook haar identificatiefiguur. Ja. Goed. Nou, de informatie over het boekje zetten we op de website. Dit is de dag.nu. We gaan de tijdmachine in zometeen met Fick Meijer. En dat doen we omdat vorige week bekend is geworden... dat de laatste woorden van Willem van Oranje... vermoedelijk niet zijn laatste woorden waren. Na welk jaar reizen wij? Fick. We gaan terug naar het jaar 399 voor Christus. Want toen... In dat jaar werd Socrates, de filosoof... gedwongen om de gifbeker te drinken leeg te drinken. En dan schrijft een leerling van Socrates, Plato schrijft... Toen het nu ongeveer zover was dat het rond zijn buik koud werd... sloeg hij zijn mantel terug. Hij had hem over zijn hoofd getrokken en zei... en dat waren dus de laatste woorden die hij sprak... Kriton, we zijn als Klepius een haan schuldig. Geef hem die en verzuim het niet. Ja, zei Krito, het zal gebeuren. Maar bedenk of je nog iets anders wil zeggen. Op die vraag van hem gaf hij geen antwoord meer. En dat waren de laatste woorden van Socrates, en dat waren woorden waarbij dus echt getuigen aanwezig waren. Daar waren de leerlingen van Socrates, Plato, Xenophon, Krito en anderen waren aanwezig. En er is in de literatuur is een hele stoot van laatste uitspraken Oké, Even over deze. Er was iemand die was nog een haan schuldig. Die ja, moest een nog een haan, haan terugkrijgen. Als klepijers is de god van de geneeskunde. En om iemand een goede overtocht naar de onderwereld te verzekeren, moest uh, aan de laatste rituelen worden voldaan. Okay. Dus Socrates was tot op het laatste moment was hij ijzig kalm... en heeft toen deze woorden uitgesproken. En die uitspraak over die haan, dat waren zijn laatste woorden? Dat waren zijn laatste woorden. Althans, volgens Plato, die hij in de mond legt van Crito, een van de leerlingen. Ja. Oké, okay, ga door. <laughs> en dan krijg je dat er... Hier was het gedocumenteerd. Maar dan krijg je een hele hoop uitspraken waar niemand bij is... En we komen er nu op, omdat in 1584... Willem van Oranje ja. werd vermoord door Balthasar Gerard. We hebben altijd uit het medisch rapport gelezen... die prachtige woorden. Heer, her medelijden met mij, of met mijn ziel... en met het arme, en met uw arme volk. En daar was dus eigenlijk niemand bij. Dat moeten we dus herleiden uit het uh, doktersrapport. Waarbij ik gisteravond in de krant weer las... Dat Willem van Oranje was een hele grote drinker... dus hij zou het niet eens na de maaltijd gezegd kunnen hebben. Dus ook, ook daar kun je we ook weer over twisten. Dat hadden je al kunnen weten? Was hij elke avond dronken? N nou ja, iedere middag was hij. <laughs> dat is geen ergste. Nee, hij was een stevig eter dus. Maar het aardige is, en daar gaat het me vooral om... dat er is een hele reeks van uitspraken gekomen. En sommige gaan zelfs verder. De meest typerende uitspraak is volgens mij van keizer Augustus die in 14 na Christus op zijn sterfbed ligt. Hij roept zijn vrienden bij zich rond zijn bed en zegt... als ik mijn rol in de komedie die Leven heet goed heb vervuld... klapt in uw handen en doe me uitgeleide van het toneel. Wat is nou het mooie, in 1827 sterft Ludwig van Beethoven. De priester die hem het odysseum komt toedienen is weggegaan... en hij eh, is dan met een paar vrienden samen, is ineens een hele andere man... en dan zegt hij applaudite... Comedia finita est, klapt in uw handen, de comedie is afgelopen. Bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Dus met andere woorden, die woorden van Augustus... zijn gewoon een leven gaan leiden. En dat is natuurlijk het mooie. Veel van die uitspraken zijn, en dat noemen we dan ook zo, apocrief, Dat wil zeggen, je kan ze niet speciaal herleiden tot iets wat gezegd is. Ze zijn dan later ingevoerd. En er is dus een hele reeks van uitspraken gekomen. En het zou dus zeer goed komen dat die beroemde uitspraak van Willem van Oranje... dat die ook tot die categorie gerekend moet worden. Ja, Maar kan je dan eigenlijk zeggen dat we het van niemand weten... behalve als we er zelf bij geweest zijn? Nou, vaak is het natuurlijk moeilijk. Ik bedoel, er uh, zijn legio van die uitspraken... Uh, uh, bijvoorbeeld van keizer Vespasianus... die op zeker moment in een, in een aanval van diarree... als hij gaat sterven, uitroept... ik geloof dat ik een god word... <lacht> dat zijn natuurlijk uitspraken. Ja, of hij dat gezegd, dat lijkt ik niet. Ja. En Nero die vermoord wordt en zegt: Welke kunstenaar gaat er in mij verloren? Dat is <lacht> natuurlijk om het beeld van iemand te bevestigen. Ja. En dat is het probleem. Ja, ja. Want waar komt die behoefte dan vandaan, blijkbaar van de nabestaanden om van die prachtige laatste woorden naar nou ja, iemand toe te schrijven? Om, om dat leven dan ook echt af te sluiten. Het leven uh, wordt ook vaak, of laat ik zo zeggen, de uitspraken worden vaak ook in verband gebracht met de. Hij wil hem van Oranje, die dus echt voor het volk denkt. Socrates, die zijn eigen leven niet belangrijk vindt, maar de godsdienst van de Grieken en Romeinen van de Grieken belangrijk vindt. Uh, uh, Vespasianus, die een bepaald imago had. Nero die het imago had van kunstenaar meer dan van keizer. Dus dat soort beelden krijg je dan, ja. dat langzamerhand op gaat dat komen. het is een beetje hetzelfde als dat mensen al weten... wat ze op hun grafsteen uh, willen hebben staan. Ja, dat is vaak ook zo. Dus ja. het is meer de, de, de manier waarop ze herinnerd willen worden... Ja. dan uh, dat het nou echt klopt. Ja, en, en dat vind ik nu... En dat, dat is, het zit misschien in de menselijke behoefte... Uh, om, om herinnerd te worden op een bepaalde uh, manier. En dat zie je natuurlijk bij Willem van Oranje, wat nu krijg je. Dat die discussie zal natuurlijk weer gaan losbranden. En dat vind ik alleen maar mooi, omdat je nu eh, krijgt gedachten dat hij weer in het, in het beeld, in, het, in de herinnering van de mensen, weer naar voren komt. Ja, je zei net, we kunnen het niet vaak genoeg over hem hebben. Nee, ik vind, ik vind dat dat soort uitspraken ook altijd onderzocht moet blijven worden. Want ja, ons beeld van de geschiedenis Wordt dat duidelijker door? Ja, of minder duidelijk. Misschien dat we nou ja, volgend maar... jaar weer iets nieuws ontdekken. Ja, dat kan. Heeft dat heeft hij toch stiekem toch gezegd. <laughs> ja. Ja. Of, of hij heeft eruit bestaan. Ja, van, ja. Nee, dat, dat. Ja, dat krijg je natuurlijk ook bij sommige mensen. Je krijgt uitspraken die vaak een eigen leven gaan leiden. En dat vind ik ook het, het, het opvallende van dit soort discussies... die gevoerd zullen blijven worden tot in het oneindige. Ja, zullen we nog even luisteren naar wat de, de deskundige afgelopen de zaterdag in Blauw Bloed zei over Willem van Oranje? Mijn conclusie is dan ook dat de kogel hier bij de vijfde rib naar binnen is gegaan... bij de achtste rib hier eruit is gegaan... en dat hij de linkerzijde van de linkerhartkamer heeft weggeslagen. Dan treedt de dood onmiddellijk in... en de mogelijkheid dat hij nog iets heeft gesproken, ik uitgesloten. Ja, zo simpel is het eigenlijk dat we daar 400 jaar over gedaan hebben. Nou ja, het is natuurlijk het prachtige wat er is. Je gaat af op een doktersrapport, waarbij je natuurlijk ook niet weet... In hoeverre zij natuurlijk fantastisch nee. de zaken uh, konden, uh, uh, konden uh, herleiden. Jij bent niet per se overtuigd. Nou ja, ik, ik, ik vind het een hele mooie discussie... die gevoerd moet blijven worden. Maar die moet je trekken in het kader van andere ja. laatste levenseinden. He, zoals bijvoorbeeld Soek die zegt... ik wil staande begraven worden met mijn gezicht naar Duitsland. Dat zouden dus zijn laatste woorden geweest zijn. <laughs> Dat zijn ook uitspraken waarvan je je kunt afvragen... ja, wat moet je ermee, maar die wel passen in het beeld van de grote staatsman ja. Clemenceau. Ja. Pieter, hoe luister jij hier naar? Ja, ik vond het wel grappig dat uh, toen net ging over dat graf. Zo, ik wist ook precies wat, ik wist gelijk wat er op de kaart van mijn vrouw moest komen te staan. En ik wist ook gelijk wat er op haar graf moest komen Laten. te staan. Een vriendschap met de eeuwige is eeuwige vriendschap. En dat kwam inderdaad. toen was ik wel grappig, wat jij dat net zei. Ze kwam ooit een keer uh, thuis uit, de uit een kerkdienst. Toen zei ze: als ik ooit sterf, dan moet je dat. Maar Vasthouden. Okay, uh, dat schreef is ze toen ook op het, uh, op het schoolbord bij ons in de keuken. En dat heeft er al weken gestaan. Oh. En uh, ik wist het ook gelijk, dat is het. En dat, oh. is, het, dat is het ook geworden. Okay. Vic, laatste vraag. Over 100 jaar leren we dan nog dat hij dit gezegd heeft of niet meer, denk je? Over 100 jaar krijgen we weer een volstrekt andere discussie. En dan zal het gaan, wat voor man was Willem van Oranje? En ja, die discussie zal gevoerd blijven worden. Uh, en die woorden zullen erin betrokken blijven worden. We gaan naar onze dichter, Karel Was. Ook woorden, graag horen we die van jou. Ja, ik, wel, ik raakte een beetje in de war, want jullie medewerker die mij belde... die, die zei toen net ook, wat zijn je laatste woorden? Oh. <lacht> nee hoor, Karel. <lacht> Maak je maar geen zorgen. <lacht> Oké. Okay. Maar ik heb wel een gedicht gemaakt, dat heet ook Laatste Woorden. Laatste woorden. We leven en we sterven een gouden wet... die we onverlet niet overtreden, al zouden we het willen... En hoe we over de eindstreep gaan, blijft in raadselen gehuld. Spreken we woorden van wijsheid zoals Gandhi of zwijgen we in alle talen? Verhalen verstomt slechts op onze lippen. Beroemde mensen hebben het wat zwaarder en moeten onsterfelijk worden in hun laatste ogenblik. Ze hebben de teksten veelal klaar, maar hebben ze nog tijd ze uit te spreken daar? Wij vinden het geen probleem want gaan ze zwijgend naar de regenboog, dan blijft de tekst... en wij verzinnen dat hij ook nog is gezegd. Ja, dankjewel. Karel als in jouw gedicht zetten we op de website. Dit is de dag. Einde van het eerste uur van dit is de dag. Hartelijk dank. Dorian van Rijsselbergen, Fik Meijer en uh, Pieter Bot. Ik werd uitgezet, uitgeprocedureerd, mijn geld gestopt, op straat gezeten... en ik moest, maar gelukkig ik kende een paar mensen die tijd mij geholpen van huis...